Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Grote aanslag in Damaskus internationaal veroordeeld. Veel bouwprojecten onzeker door problemen vestia. Een nieuwe poging in Griekenland om regering te vormen. De dubbele bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damaskus is internationaal veroordeeld. De Verenigde Staten noemen de dood van zeker 55 mensen onacceptabel. Ook Rusland heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslagen van vanochtend die de bloedigste zijn sinds de opstand tegen president Assad begon. Bij twee ontploffingen op een grote weg in Damascus vielen behalve tientallen doden bijna 400 gewonden. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Het Syrische regime en de opstandelingen wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. In Syrië is formeel nog een staakt het vuren van kracht dat onder toezicht staat van ongewapende VN-waarnemers. Door de financiële malaise bij woningcorporatie Vestia... staan zeker honderd bouwprojecten in de Randstad op de tocht. De renovatie, sloop en nieuwbouw van tienduizenden huurhuizen wordt gestopt. Ook is het onzeker of de bouw van scholen, sporthallen, gezondheidscentra... en opvanghuizen voor jongeren en verslaafden doorgaat. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Vestia zou voor honderden miljoenen euro's investeren in bouwprojecten... maar de noodleidende corporatie heeft hier voorlopig geen geld voor. Vestia dreigde dit voorjaar failliet te gaan... Met een noodlening van anderhalf miljard euro kon dat worden voorkomen. Vestia gaat de komende tien jaar 15.000 huurwoningen verkopen. De Nederlandse Bank waarschuwt voor een verloren decennium... van lage economische groei voor Europa. Om het vertrouwen in de economie te herstellen... moeten Europese beleidsmakers blijven bezuinigen... om hun financiën op orde te brengen... schrijft de DNB in een rapport over financiële stabiliteit. Daarnaast roept DNB op tot structurele maatregelen... om de concurrentiepositie van Europese landen te verbeteren. Voor Nederland is de hoge hypotheekschuld van huishoudens... een kwetsbaar punt, schrijft de Centrale Bank. De DNB is dan ook positief over het plan van de Vijfpartijencoalitie... om bij nieuwe hypotheken alleen nog hypotheekrenteaftrek te geven... als hij volledig wordt afgelost. De Nederlander die zichzelf in Indonesië in brandstak is overleden. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De gepensioneerde man van 69 stak zichzelf vorige week vrijdag in brand... bij de Nederlandse ambassade in Jakarta. Hij was kwaad over het stopzetten van zijn AOW en pensioen. Maandag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat het principeakkoord met de vakbonden... over loonsverhogingen voor gemeenteambtenaren niet openbreken. Minister Spies had de VNG daar vorige week om gevraagd. Ze vindt de hogere lonen niet passen in een tijd van bezuinigingen... en pleit voor een nullijn... Maar de VNG wil daar nu niet aan. De VNG zal het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de gemeente. De twee oudrechters, Westenberg en Kalpfleis, zijn door politie en justitie gedurende een bepaalde periode afgeluisterd. Dat blijkt uit het strafdossier. De telefoontaps zijn geplaatst om extra informatie te krijgen over de mijnheid waarvan de twee oudrechters worden verdacht. Niet eerder werd een oudrechter daarvoor vervolgd. Westenberg en Kalpfleisch zouden onder één hoedje hebben gespeeld... met een voormalige zakenpartner van projectontwikkelaar Poot. Er was een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De beide rechters zouden onder Ede hebben gelogen... over de contacten die ze hadden over de zaak. Chipsol is al jaren verwikkeld in juridische procedures... om aan te tonen dat het bedrijf door de staat is gedwarsboomd... bij de ontwikkeling van grond rond Schiphol. In Griekenland is de sociaaldemocraat Venizelos begonnen met zijn poging om een coalitieregering te vormen. Zijn voorgangers, de conservatief Samaras en de radicaal-linkse Tsipras gaven deze week hun opdracht terug. Als de oud-minister van Financiën Venizelos ook faalt, komen er mogelijk volgende maand opnieuw verkiezingen. De leider van de Griekse socialisten krijgt drie dagen de tijd om een coalitie te vormen. In Uithoren is het gebied rond de Sint-Jan de Doperkerk nog altijd ontruimd. Tientallen bewoners en winkeliers hebben hun huis of winkel moeten verlaten. Het is onduidelijk wanneer ze weer terug kunnen. De klokken van de torens dreigen naar beneden te vallen als gevolg van achterstallig onderhoud. Er staan hoogwerkers bij de torens in Horen van waaruit wordt bekeken hoe de klokken kunnen worden gestabiliseerd. Dick Advocaat wordt trainer van PSV. Hij heeft een contract getekend voor één jaar. Advocaat is de opvolger van Fred Rutte die eerder dit seizoen werd ontslagen. De afgelopen weken was oud-PSV-speler Philip Cocu interim trainer. Advocaat gaat na de zomer aan de slag in Eindhoven. Hij is nu nog bondscoach van Rusland, waarmee hij volgende maand meedoet aan het EK. Het weer, vannacht opklaringen, morgen overdag bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 14 graden op de Wadden en 20 plaatselijk in Limburg. In het weekend wolken, ook zonnige periode, maximaal 16 graden. B verkeersinformatie zit zitten nog volop in de avondspits. Donderdagavondspits is altijd de drukste van de week. Maar deze verloopt toch vrij normaal. De opvallende files die staan nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voorknopend Muiderberg, 7 kilometer. Het staat goed stil, want er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De A9 naar Alkmaar is alweer een tijdje vrij na een aanrijding. Maar de gevolgen zijn nog merkbaar. Vanaf Amstelveen tot aan knopend 13 kilometer file.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 8 over 6, goedenavond. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren. Er was een principeakkoord, maar in tijden van bezuinigingen past dat niet, zegt het kabinet. Maar dat akkoord openbreken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten zegt, nee, doen wij niet. En die opstelling is dus zeer tegen de wens van het inmiddels demissionaire kabinet. Minister De Jager reageerde zojuist op het besluit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het is teleurstellend dat een van de mede-overheden... de afspraken die ook de lenteakkoordfracties... Uh, en overigens, daarvoor ook bij het Katshuisakkoord heel duidelijk op tafel lagen om met z'n allen te zeggen: van ja, er is een nullijn voor ambtenaren. Het is jammer dat dan gemeenteambtenaren daarvan lijken af te wijken, want uh, dit is geen uh, goede uitkomst. En uh, als uh, wij um, de loonmatiging of de nullijn voor twee jaar doorvoeren, wat we sowieso doen, dan betekent het automatisch dat via de normering uh, de gemeente ook minder geld hebben. En daarom begrijp ik ook niet dat ze dan. Uh, hun ambtenaren meer salaris geven. Want dat betekent dat ze het ergens anders moeten gaan zoeken. En dan, ja, voor je het weet, is dan de burger de dupe. Wel dus, minister de jager van fin Financiën. Jantine Kriens, goede avond. Goedenavond. U bent wethouder in Rotterdam. een van de onderhandelaars namens de VNG. U hoort de minister en toch zegt u... wij besluiten om die loonsverhoging te handhaven. Waarom? Nou, in de eerste plaats hebben we natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid als werkgevergemeente. En dit is een cao die al in had moeten gaan in juni vorig jaar. En we hebben daar uh, heel lang over gepraat met de bonden. Aanvankelijk hadden de bonden veel te hoge eisen, wat ons betreft. Uh, en 1% van dat loon dat is een afspraak die we vorig jaar al hebben gemaakt, onder de voorwaarden dat we ook een aantal wat je noemt moderniseringsafspraken kunnen maken. Um, uh, moderniseringsafspraken in de zin van bijvoorbeeld... Uh, we zijn allemaal aan het krimpen als gemeentelijke organisaties. En als je dan vastzit aan een afspraak dat je mensen een werkgarantie moet geven... dan is dat naar de toekomst toe veel te veel geld. Nu hebben we de afspraak dat dat niet meer dan twee jaar kan zijn. En dat betekent dus dat je met deze CAO weliswaar een procent... Uh, geeft voor al die afspraken die we gemaakt hebben, maar dat je daar ook weer aan inverdient. En wij vinden dus als gemeente dat je als werkgever uh, niet met je rug naar de toekomst moet staan, uh, maar juist met je gezicht naar de toekomst moet staan. En ervoor moet zorgen dat je op een moderne manier in de arbeidsverhoudingen kunt zitten. Daar is dit akkoord heel belangrijk voor. Ik begrijp het. U, wacht even. U hebt het over 1%. Ik begrijp dat het akkoord erin voorziet dat met ingang van 1 januari 2012, dus met terugwerkende kracht, het loon met 1% omhoog gaat. En dan met ingang van 1 april met nog eens 1%. En daarnaast kregen gemeenteambtenaren een eenmalige uitkering. Ja, dat komt omdat die CAO dus veel eerder in had moeten gaan... en we met terugwerkende kracht een aantal dingen moeten doen. Die ene procent die is dus gewoon het inverdienen... omdat we daar moderniseringsafspraken... daar verdienen we strakjes weer aan. En die andere procent, dat is het bod wat al... Ik denk zo'n acht maanden lang, waarvan de bonden aanvankelijk zeiden... nee, dat moet 3,5 procent zijn. En de minister uh, want... zegt nu, um, de Rijksambtenaren die hebben nullijn... de gemeenteambtenaren zouden het ook moeten doen. U zegt, we ja. hebben eigen verantwoordelijkheid. Minister, waar bemoeit u zich mee? Nou ja, ik zou, dat soort taal zult u mij niet horen zeggen. Maar, maar u slaat ik, ik het advies wel... van de minister wel in de wind. En ja, ik zeg wel dat wij als gemeente een eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat we zorgvuldig overleg hebben gehad. Dat ik uh, een betrouwbare overheid wil zijn als lokale overheid. Dit zijn afspraken waar we al lang mee bezig zijn. En het zijn bovendien afspraken waar we op termijn mee in verdienen. En ik ben blij dat we samen met de vakbonden dan vervolgens ook... die hele reorganisaties en de, de, de, de krimp van de organisatie waar we mee bezig zijn. Want dat is echt structureel ervoor zorgen uh, dat we de boel op orde gaan krijgen. Maar is er wel geld voor die loonsverhoging? Het betekent altijd dat je keuzes moet maken als gemeente. En gemeenten zitten in zwaar weer op het ogenblik. En dat betekent dus dat gemeenten sowieso keuzes moeten maken. Waarvan minister De Jager van Van Nielsen, Die zegt van... nou ja, als je keuzes moet gaan maken en je wilt wel meer geld geven voor de gemeenteambtenaren... dan moet je keuzes maken die ten koste gaan van andere dingen... zoals een bibliotheek of andere zaken in de gemeente... waar de burger dan in zijn woorden te dupe van wordt. Ja, maar de burger wordt er ook te dupe van als wij niet in staat zijn om mensen te ontslaan. Want dan betekent het op een gegeven moment dat je alleen maar aan je eigen organisatie geld uit kunt komen. Dus linksom of rechtsom, we moeten in de komende periode ook als gemeente enorm bezuinigen. Omdat je op heel veel punten uh, minder inkomsten hebt. Dat geldt niet alleen voor het gemeentefonds. Gemeenten hebben ook andere inkomsten die ze niet meer krijgen. En dat betekent dus buitengewoon pijnlijke keuzes. Ja, maar een hele slechte keuze zou zijn als we vast blijven zitten aan ouderwetse arbeidsverhoudingen. En daarmee dus ook geen modernisering in onze eigen organisatie. Ja. Dat is echt... Ten koste van de burgers. Goed, voor dit jaar, als het aan u ligt, gaan die loonsverhogingen gewoon door. Uw Amsterdamse collega eh, pleit voor een loonsverlaging van 1% in 2013. Goed idee? Ja, dat klopt. Nou, wat we ook in het VNG-bestuur hebben gezegd. dat is dat in het najaar moet natuurlijk weer een nieuwe ronde. want deze CAO die loopt af per 1 januari 2013. Um, en we hebben gezegd: van ja, dat is ook maximaal een nullijn voor na 2013. Uh, want dit is, dit is een afspraak waar we al mee bezig waren. Dit is waar we betrouwbaar in willen zijn. En dit is belangrijk naar de toekomst. Dus die dit... verlaging van 1% in 2013 die gaat er komen wat u betreft? Nou, dat weet ik niet. We hebben in het najaar, beginnen we dat overleg. We zeggen ja. maximaal nullijn uh, En Amsterdam heeft daar een voorzet voor gegeven. Uh, Aldus Jantine Kriens, wethouder in Rotterdam. Hartelijk dank. Geen dank. Dag. Volgende week, dinsdag, wordt François Hollande beëdigd als nieuwe president van Frankrijk. Onmiddellijk daarna zal hij naar Berlijn vliegen om Angela Merkel te ontmoeten. Gisteren kreeg Hollande de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, al op bezoek. En zojuist, het gaat maar door daar, verliet de president van de eurogroep Jean-Claude Juncker, Parijs. Uh, Ron Linker, daar in de Franse hoofdstad, waarom zo'n haast? Ja, die hebben dus niet eens de formele machtsoverdracht afgewacht... Hè, die Juncker en Van Rompuy. Geeft toch de urgentie aan van de eurocrisis... dat men met spanning afwacht wat de komst van de nieuwe Franse president voor gevolgen heeft. Eh, we weten dat Hollande dat door Sarkozy nog gesloten begrotingsverdrag wil openbreken. Dat Duitsland daar niets van wil weten. En dus moet er een compromis uitrollen. Nou, Van Rompuy en Juncker zullen Hollande vanmiddag en gisteren ongetwijfeld hebben gewezen... op de praktische bezwaren van het openbreken. Want ja, dan moet er dus een nieuw verdrag komen dat levert al gauw maanden vertraging op. En dus hopen ze dat Hollande en Merkel het eens kunnen worden... over bijvoorbeeld een toevoeging, een extra paragraaf aan het verdrag. Maar in ieder geval dat niet het hele akkoord... nou weer overhoop getrokken gaat worden. Ja, want er zijn natuurlijk zorgen met een machtswisseling in Frankrijk. Zijn die zorgen terecht? Nou ja, hier, tot hier in Parijs was de donderspeech van madame Merkel te horen vanochtend. Hè? Dat ze er niet over pijnst om het begrotingsverdrag open te breken. En dat ze ook niet wil praten over eurobonds, wat Hollande namelijk wel wil. Kortom, er was Duitse spierballentaal. De woordvoerder van Hollande die zei dat de nieuwe president nou eenmaal gekozen is op basis van zijn voornemen om dat verdrag aan te passen. Il a fait campagne en faveur de la renégociation du traité. En étant on ne peut plus clair, et je reprends ses propres mots, si ce traité n'est pas renégocié, il ne sera pas soumis... Dat was Franse spierballentaal. Hollande is heel duidelijk geweest, zegt die woordvoerder. Het begrotingsverdrag is in zijn huidige vorm wordt niet geratificeerd door de Franse bevolking. Dus het moet worden aangepast. Nou, hoe dan ook, het kan nog gezellig worden volgende week dinsdag. Dan gaan Merkel en Hollande elkaar immers ontmoeten. En dan is er nog iets waarover Merkel en Hollande het niet eens zijn met elkaar. Afghanistan. Ja, zomaar weer een conflictpunt erbij. Althans, het lijkt erop alsof Merkel het ook op dit punt niet eens is met François Hollande. Die heeft aangekondigd dat hij de Franse militairen in Afghanistan, 3,500, zijn dat er, nog dit jaar versneld wil gaan terughalen. Nou, Merkel die heeft vanochtend gezegd dat iedereen zich moet gaan houden aan het afgesproken schema van terugtrekking. Het is een beetje hetzelfde principe als bij dat begrotingsverdrag. Hè? Je verandert niet na iedere verkiezing datgene wat al is afgesproken. Dus het wordt volgende week ongelooflijk hectische week voor François Hollande. Dins Dinsdagochtend de machtsoverdracht met een parade hier op de Champs-Élysées. Dan een Robertje Knokken in Duitsland. En dan moet hij vrijwel direct door naar de Verenigde Staten. Want op Camp David is president Obama dan de gastheer van de G8. En alsof het nog niet genoeg is, aansluitend is in Chicago dan een NAVO-top over Afghanistan. Dus even bijkomen van de uitputtende campagne is er niet bij. Hij moet aan de bak in en buiten Europa. Hij wil dit zelf, Ron. Dankjewel, Grondinke. <laughs> ik wens jullie heel erg veel plezier. En mag ik een groot wat dit is, ik heb geen idee. Volgens mij krijg ik een mooi pommel. Daar is hij dan. Ja, straks in Nijmegen maakt NEC zich op voor de derby tegen aartsrivaal Vitas. En we blikken vooruit. Wijnand Swaan bij de AWB, Waar staan de knelpunten vanavond om kwart over zes? Ja, vooral op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat toch wel heel veel file op dit moment. Bij Muiderberg is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 naar Alkmaar, 13 kilometer voorknopend rond de Polderplein na een ongeluk. Daar is nog één rijstrook dicht. En de A16 naar Breda bij Zwijndrecht. De linkerrijstrook is dicht en veroorzaakt 8 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdijk. Ze draagt naaldhakken, netkousen, het kapje van een stewardess. Ze heeft grote billen en borsten. Ze staat geschilderd op de romp van een bommenwerper. Het is de hoes van de nieuwe cd van de Golden Earring. Titel? Tits and Ass. En het is alweer de 25e plaat van deze inmiddels 50 jaar oude band. Vanavond is de officiële doop in Paradiso. Vanmiddag gaven ze een voorproefje in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein. Ik wens jullie heel erg veel plezier en mag ik een groot applaus voor de Golden Earring. Overturen in stijl in de Apple Shop. Heel modern, 21ste eeuw. En dan Tits en Ass. Dat is toch een ouderwetse stoute titel, Barry hey. Ja, dat is een ouderwetse stoute titel. Maar wij zijn ook ouderwetse stoute jongens natuurlijk. En dan past het perfect bij. Begonnen met simpelweg Tits. Ja, het begon met Tits. En uh, het is een mooie foto van uh, Sophia Loren had ik ge geplakt op, uh, op, het, op het hokje waar, die, uh, waar de nieuwe nummers in zijn. Op iTunes. En... Um, mijn zwager die zei, van, wat een leuke hoes is dat, dat wordt goed. En ik zei, nou, dat is de hoes niet, dat heb ik zelf op geplakt, maar, maar je brengt me wel op een idee. Dus toen heb ik gechoice gezegd, laten we een paar mooie titeltues zetten En Een album Tits noemen, toen zei hij nou, Tits ass, beter. Ik zeg, ja, inderdaad, beter. Is een staande uitdrukking, hè, in de States? Ja, in de States is het, uh, maar het is alweer een beetje een belege uitdrukking, maar het is betekent... Uh, uh, ja, iets voor, ja, kwaliteit, goed, weet je, als je naar een film, film gaat en uh, je vindt het een geweldige film en iemand vraagt hoe vond je hem, dan zeg je dit zijn naast mij. Dat is geen pornofilm hoor, maar het kan, het kan ook gewoon voor, voor Ben-Hur zijn. Ben -Hur. Het was bijna een proces van bijna twee jaar geweest, want als je het eerste nummer was, als ik me niet vergis, acrobats and clowns, en vanaf daar is het gewoon langzaam gewoon verder gegroeid. En tien dagen opnemen in Londen, ja, live opgenomen. We hebben wel daarvoor heel veel uh, uh, ja, repetities gedaan en, en pre-production zoals dat heet, dat we bijvoorbeeld um, in de studio, in in Rockdown Studio in of in Rotterdam, hebben gezeten een weekie. En uh, we hebben uh, dan in Muzikon, dat is weer een repetitieruimte in Den Haag, hebben we ook opgenomen en gespeeld. En daarna gingen we weer terug naar Okkie en naar de Rocktown weer. En toen vonden we dat we gewoon, uh, ja, dat we, het, uh, dat we het konden doen in tien dagen. Want dan moet je wel je natuurlijk het repertoire heel goed kennen ook, hè. Identical Eerste nummer. Duidelijk trouw aan jullie idiomen, aan jullie stijl. Maar toch ook weer iets anders gevoel. Ja, ik weet niet. Het heeft wel een modern jasje inderdaad. Ja. Maar het is, echt, het is wel echt een earing nummer ook wel. Duidelijk. Het is een van mijn favoriete nummers trouwens. Dus, uh, ik heb de, de tekst van mijn uh, oudste dochter geschreven. En, uh, ja. Dus het uh, ligt uh, dicht aan mijn hart, dat nummer. Het thema van de nummer is gewoon dat ik zeg dat ik min of meer tegen haar zeg van ik kan je niks verbieden want ik, wat, ik, wat ik zelf niet heb gedaan. Snap je? Dus ik kan niet tegen haar zeggen van je mag niet drinken, je mag niet roken, je mag dit en dat niet. En, en, en ook, er zit ook een ding in van nou, nou is het jouw beurt om, om, om, om je te gaan misdragen. En jullie zijn nog steeds aan de beurt? Ja, wij zijn nog steeds in bedragen. Ons... Staat daar fris bij? Misdraagt me nog steeds wel een beetje. Maak je daar geen zorgen over? En eigenlijk helemaal niks veranderd in die 50 jaar. Ook Barry Hay niet. Over de wijze lessen van Tits en Ass in een reportage van Jeroen Wilaard. Het is een van de grootste schilderijen van ons land. De intocht van Napoleon in Amsterdam. Het is in bezit van het Amsterdam Museum. Het schilderij uit 1813 is beschadigd. En de restauratie kost maar liefst 50.000 euro. Groot bedrag voor dit museum. Maar het geld is bijeengebracht door crowdfunding. Waarbij het publiek stukjes van het schilderij kon adopteren. De restauratie is vandaag begonnen en is de komende maanden van dichtbij te zien. Je hebt veel geld voor de, voor de uh, tableau. De eerste bezoekers worden langs het schilderij... dat wordt gerestaureerd geleid in de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum. Hier hangen grote portretten aan de muur. Ook nog een tegel En dus, in de hoek, een enorm schilderij van 4 bij 6 meter. De intocht van Napoleon in Amsterdam. schilderij uit 1813. Uiteraard in het midden Napoleon op zijn witte paard. En op de achtergrond het wapen van Amsterdam. Maar wat ook opvalt... Heel veel scheurtjes lijken erin te zitten. Het ziet er bepaald niet mooi meer uit. Er staat nu een grote stellage voor. En twee mensen zijn minutieus bezig met dat schilderij. Eveneens is Katrien Kiers, coördinator van de restauratie de komende maanden. Bezig met een wattenstaafje. Met wat vloeistof. Wat bent u precies aan het doen? Ik ben aan het verwijderen van vernisresten. En van resten van overschilderingen. En retouches. Die door een eerdere restauratie zijn aangebracht. En eigenlijk niet zo goed? Nou ja, ze zijn een beetje grootschalig aangebracht misschien. En ze zijn ook verkleurd en ogen niet meer mooi. Dus we hadden het weer af. Het is een enorm schilderij. 4 bij 6 meter ongeveer. En toch zo militieus. Wat is er aan de hand met dit schilderij? Het schilderij heeft de afgelopen bijna 100 jaar... met korte onderbreking op een rol gezeten... En dat is niet heel goed voor een schilderij. En het had, of heeft... Uh, het had, moet ik zeggen. Dat zijn inmiddels een stukje verder. Uh, enkele scheuren en gaten. Het was eerder... Gerestaureerd, zoals ik zei, uh, het was bedoekt. De bedoeking liet los. Dus er was een tweede doek achtergeplakt ter ja. versteviging van het originele doek. En uh, nu zijn we eigenlijk meer met de esthetische kant bezig. Nou, je ziet ook uh, overal eigenlijk soort scheurtjes, hè? Witte, wit, witte lijnen waar de verf is afgegaan. Ja, dit is tevoorschijn gekomen uh, bij het verwijderen van vernislaag, overschilderingen enzovoort. Dus nu zie je eigenlijk alle oude beschadigingen. Die gaan we natuurlijk op een gegeven moment weer uh, retoucheren en onzichtbaar maken. Paul Spies is de directeur van het Amsterdam Museum. Staat te kijken bij deze restauratie. Die kost 50.000 euro... Dat heeft u met de crowdfunding bij elkaar gekregen. Hoe ging dat? Het ging eigenlijk heel snel. Mensen konden voor een tientje een uh, stukje al adopteren. Uh, uh, bijvoorbeeld een gezicht van een bepaalde persoon. Of een stukje van de zogenaamde grenspaal van Amsterdam. En dat uh, werd ook duurder. Als je een interessant stuk wilde. Napoleon zelf. Dat was 250 euro. En het paard was 100 euro. En toen zei hij, kunnen we doorpakken? We hebben nog een lijst nodig. Ja, want en... hij is zonder lijst. Ja, en er wordt een hele grote, zware, dikke, dure... Gouden lijst omheen. En, en dat is 20.000 euro erbij. Dus het hè, tikt steeds dus maar. Dus opnieuw crowdfunding? Oké, weer opnieuw crowdfunding, dacht ik. Eh, maar toen eh, hadden we daar weer publiciteit omheen. En toen zei een, uh, een, een specialist in lijsten. Die zei, weet je wat, ik ga die hele lijst aan jullie leveren. Dus dat is ook wel rond. Dus dat is rond. Dus wij krijgen als hier in oktober... Hè, mijn droom is natuurlijk dat op 9 oktober... als uh, de weer de datum is van de intocht van Napoleon... inmiddels dan 201 jaar geleden... Uh, dat allemaal dat we, klaar is. Dat hier klaar is en dat we dan daarna die lijst gaan plaatsen. Directeur Paul Spies van het Amsterdam Museum, waar kunst letterlijk publiek bezit is. Een bijdrage was dat van Rienk Kamer. Vier voetbalploegen strijden om één plek in de voorronde van de Europa League. Twente, RKC, Vitesse en NEC. En die laatste twee die spelen vanavond in Nijmegen tegen elkaar. Een heuse derby dus. Bij Stadion de Goffert, Karen Albers. En een heuse derby is meestal eh, anno 2012 meteen een risicowedstrijd. Ja. Helaas wel, kennelijk. Uh, want in elk geval heeft men deze wedstrijd betiteld als een hoge risicowedstrijd. De hoogste categorie. Dat betekent dat er extra maatregelen worden genomen: extra camera's, extra politieagenten. En een busluis waar de supporters bussen doorheen gaan uh, rijden. Uh, maar het is ook weer niet zo dat de burgemeester het nodig vond om een noodverordening uit te vaardigen. Uh, ja, en waarom? Uh, Arnhem en Nijmegen, die spelen tegen elkaar, nek Vitesse. En dat schijnt uh, van de oorsprong animositeit te zijn tussen die twee. Ik ga zo meteen nog wat supporters over uh, interviewen, wat hem dat nou is, waar het hem dat in zit. Maar kennelijk is het nodig om dit soort maatregelen uit de kast te pakken. En uh, bewijs daarvan is dat in het najaar van 2011 een wedstrijd tussen deze twee clubs uitliep in een vechtpartij. Tussen uiteindelijk politie en teleurgestelde NEC-hooligans. Uh, er raakten toen zes agenten gewond. Tientallen supporters zijn toen aangehouden. Uh, in dit geval zou ik supporters geloof ik tussen aanhalingstekens uh, zetten. En een groot deel van hen kreeg een stadion- en omgevingsverbod. Dus je kunt er een van uitgaan dat die hier vanavond niet zullen zijn. Uh, nou ja, dus je weet de kans op gewoon een gezellige voetbalwedstrijd zonder... En, die, en wie weet, die begint over ruim een half uur NEC thuis tegen Vitesse, Karin Albers, Veel plezier vanavond. Gaan we naar Brussel voor een ander sportonderwerp. Het EK turnen voor landenteams, gevolgd door Edwin Cornelis. Die heeft een uitslag met bijbehorende punten. Ja, we hebben Celine van Gerner nog niet in actie gezien op de balk. Dat gaat nog gebeuren, maar wel op brug. En daar liet ze een indrukwekkende oefening zien. Een mooie oefening die een goede score opleverde. En in ieder geval een zesde plaats in het brugklassement in Brussel. Dat betekent dat de finale plaats voor haar vrijwel zeker is. Nou doet die klassering op brug daar niet echt veel toe... als je kijkt naar de Olympische Spelen. Op dit moment zou later wellicht wel eens een rol kunnen gaan spelen... als ze alle klassementen naast elkaar gaan leggen. Op dit moment telt eigenlijk alleen het vormbehoud voor Celine van Gerner. Dat is de eerste stap die ze moet zetten. Dan pas kan ze echt een rol van betekenis gaan spelen om die strijd om die Olympische tickets. En dat moet ze op bal gaan doen. Dus het is wachten wat ze daar gaat doen. Als ze daar nou aan vormbehoud voldoet... ...dan kunnen die andere klassementen wel eens een rol van betekenis gaan spelen. We gaan zien vanavond Edwin Cornelis van Brussel. Dankjewel. Uitslagen en interviews natuurlijk vanavond... ...langs de lijn op deze zender. Wij zijn er doorheen. Ik wens u een heel prettige donderdagavond. En klaar zit voor WNL met Avondspits. Joost Eerdmans, goedenavond Joost. Tim, goedenavond. Wij staan inderdaad klaar in de startblokken... voor een nieuwe aflevering van Avondspits. Eh, rechters zijn weer eens frontaal uit de bocht gevlogen. Een paar fluttaakstraffen voor, voor voetbalhooligans die de politie hebben aangevallen in, in Rotterdam bij het Maasgebouw. En men krijgt die lage straffen omdat het OM hun gezicht openbaar had gemaakt... om ze op te sporen. En nu is dus hun privacy aangetast volgens de politierechter. En je vraagt je dus af wie die rechters nu eigenlijk aan het beschermen zijn. Ik zeg wie barmhartig is voor de wolven doet onrecht aan de schapen. Relschoppers verdienen het volle pond. Daarover kunt u mij gaan benaderen. Dat kan via de telefoon 0800 1121. In dit uh, opinieprogramma is dat heel goed mogelijk om het met mij oneens te zijn. Of eens 0800 1121. Of via hashtag Eerdmans. Hashtag WNL komt u binnen hier via de Twitter. We gaan met u in discussie. En ook met uh, voetbalwethouder Erik van den Burg uit Amsterdam. En een tegenstander, een pittige. Uh, Frank van Ardennen is strafadvocaat en is het volledig met me oneens. Wordt een mooi debat, denk ik, in avondspits. We zijn er uh, direct na het NOS nieuws. Dus tot over drie minuten. Graag tot dan. Altijd en overal NRC lezen. Het kan. Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand.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 Prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Radio 1. Het NOS-journaal. Het eind dreigt voor langste langste kunstijsbaan Nice. De rechtbank in Zwolle heeft uitstel van betaling verleend... aan de 5 kilometer lange ijsbaan in Biddinghuizen. De baan die dwars door de Flevolandse polder loopt, is nu 4,5 jaar open. Volgens de eigenaar Flevo Nice in een duidelijke behoefte maar kwamen in de afgelopen jaren niet genoeg bezoekers om de kosten te dekken. Door de financiële malaise bij woningcorporatie Vestia... staan zeker 100 bouwprojecten in de Randstad op de tocht. De renovatie, sloop en nieuwbouw van 10.000 huurhuizen wordt gestopt. En ook is het onzeker of de bouw van scholen, sporthallen, gezondheidscentra... en opvanghuizen voor jongeren en verslaafden doorgaat. Dat blijkt uit de inventarisatie van de NOS.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 Die de boedigste zijn sinds de opstand tegen president Assad begon. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Maar vroeg. Inmiddels is de eerste actieve onweersbui actief boven het oosten van Zeeland en het westen van Brabant. Die trekt over Brabant richting Gelderland en dan langzaam verder in oost-noordoostelijke richting. Alle regio's die ten zuidoosten van die lijn liggen, maken de komende uren nog kans op een stevige regen of onweersbui met hagel en zware windstoten. Alles wat ten noordwesten daarvan ligt, kan wel wat regen krijgen, maar hebben weinig kans op zwaar weer. De meeste buien verlaten halverwege de avond de landsgrens alweer, gaan dan Duitsland in en dan wordt het geleidelijk aan droger vannacht ook. Met de bewolking dat wel een minima tussen 13 en 16 graden. Morgen loopt de temperatuur op naar 15 graden in Noord-Holland en misschien nog tot 20 in het zuidoosten. Bewolking overheerst, kan lokaal een buitje vallen, maar het zijn geen zware exemplaren meer. Later op de dag draait de wind naar het noordwesten, dan stroomt koudere lucht het land in. Ook drogere lucht, neerslag verdwijnt en de zon breekt nog even door. En is de opmaat voor een fraai week einde met geregeld zon. Neerslagkans is heel klein. Het is wel aan de frisse kant. 12 tot 14 graden wordt het. ANEB Verkeersinformatie. Er staan op deze avondspits nog een paar lange files. Vooral aan de zuidkant van Amsterdam. Rondknopend de Nieuwe Meer en op de A9. Maar voor de rest verloopt de avondspits redelijk voorspoedig. De meeste files zijn nu wel aan het oplossen. Op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... nog file na een ongeluk bij Muiden vijf kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Bad 3 drie kilometer. Heeft te maken met de grote drukte op de A9 naar Alkmaar. Tussen Oudekerk aan de Amstel en knooppunt Rotterdamplein 15 kilometer maar liefst. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. De twee files op de A10 die uh, erg lang zijn. De A10 zuid richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. En de andere kant op tussen Westpoort en de Rij 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Gevrel schoppen ze het volle pond, ze hebben hun privacy verspild. En goedenavond, welkom bij Avondspits, uw portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Tot 7 uur scheid ik voor u de wolven van de schapen. Wel WNL. De politierechter in Rotterdam heeft de Feyenoord-hooligans... die op 17 september met veel geweld het Maasgebouw bestormden een fikse strafkorting gegeven. Celstraffen tot een jaar waren geëist. Maar er bleven een paar schamele werkstrafjes over waarom omdat de verdachten op een politiewebsite te zien waren... en op billboards in de stad. Ja, die waren juist bedoeld om ze op te sporen. En dat werkte. Nadat ze huizenhoog te zien waren in de stad... meldde de ene naar de andere hooligan zich bij de politie. Maar principiëler is de vraag... welk recht een verdachte van zo'n feit nog mag hebben op zijn privacy. Geen, wat mij betreft. Hun beeldenis tonen is noodzakelijk en billig. Het belang van de opsporing gaat voor. Geweldplegers een strafkorting geven omdat ze in beeld waren... omdat ze voortvluchtig waren, dat is de wereld op z'n kop. Ongetwijfeld zijn juristen erg blij met deze huis. Het niet-criminele deel van de samenleving wordt opnieuw recht in het gezicht getrapt. Wie banghartig is voor de wolven, doet onrecht aan de schapen. Wel, wil 0800 1121. Een zeer avond. We hebben een felle tegenstander straks op de lijn... en ook een voetbalwethouder die er het zijnde van vindt. En u doet ook mee, hoop ik. 0800 1121, er wordt al leuk gebeld. We komen zo bij u hoor, Marcel, Hans en Henk. We zien u dat u belt. We komen eraan. Barend Beer twittert inmiddels. Alleen als, er 100 zeker, als je er 100% zeker van bent dat het de daders zijn. Bij twijfel moet je het niet doen. Albert Nap zegt wat een softie zijn de rechters. volledig eens met je stelling. En Meisner twittert avondspits zeer eens aan de schandpaal mee Ze misdragen zich en publiek, dus Boontje komt om zijn loontje. En Maarten twittert uh, op hashtag WNL en hashtag Eerdmans dat er over gepraat wordt betekent dat het afschrikt. En openbaarmaking werkt dus. Ja, vindt u dat ook? Of zegt u nee, maar sorry, het zijn maar verdachten. In die zin hebben ze het recht nog volledig op hun privacy. Het zijn geen veroordeelde. Kom op zeg. We gaan toch niet, mensen die nog onschuldig zijn, gaan we toch niet aan de hoogste boom knopen dan wat betreft hun foto? U moet bellen. 0800 1121, want er valt genoeg genoeg over te zeggen. En ik pak de eerste beller, en dat is Henk. Henk Wij gaan uit Huizen. Goedenavond, Henk. Hoi, Henk, spreek je naar het peel? Ik uh, heb uh, uh, gedeeltelijk ben ik het met je eens. Ik uh, denk wel van dat openbaarheid uh, openbaarmaking uh, helpt bij uh, de pakangst. Uh, maar oorzakelijk is nog nooit eigenlijk echt aangetoond dat de hoogte van de straf. Uh, echt iets te maken heeft met de recidive van uh, diegene die het doet. Het is niet zo dat als ze daar een molotov cocktail in de hand hebben in het vuur van een strijd en onder een groepsdwang, dat ze dan denken bij zichzelf: weet je wat, ik gooi je maar niet, want ik krijg geen 200, maar ik krijg wel 400 uur uh, taakstraf. Ja, dus, uh, dus er zijn, zijn ook. Ja. In een, ik vind het een goed punt. In, in erg, ernstige gevallen als moord is wel uh, aangetoond dat, dat moordenaars berekenend te werk gaan, maar dat zijn natuurlijk ook berekenende plegers, kun je zeggen, want die, die met voorbedachte raden. Maar die zeggen juist van ja, toen ik wist dat, dat de straf was in, uh, in dit. Ja, dan kan ik ook het risico wel nemen. Dus dat... Ja, die maken een afweging. Ja. Ja, maar... En daar is er vaak ook heel, een, een belang is daarbij. Hè? Ja. Want dan denk je van op een gegeven moment, van als ik hem nou uh, doodmaak, dan uh, heb ik, uh, kan ik zijn geld meenemen. En uh, dan heb ik uh, gewin. Maar op zich is het enige gewin wat die uh, uh, gasthebbers toer doen. En het is des te stoerder als de straf zwaarder is. Want kijken hem eens durven. Maar nou, hij durft het ondanks het feit van dat er zo'n stijl wat Want ze denken ook bij de eerste plaats, denken ze gewoon... Allemaal dat ze... Dat ze, ze hebben het hoog in de bol, ze denken ja. allemaal dat ze niet gepakt worden. Nee, maar als je nou zo dat stoer bent, Henk... Henk. Als, je nou zo, als je nou zo stoer bent, hè, om, om een politieagent met een staaf uh, te, te bedreigen enzovoorts... Dan, dan ben je dus niet zo stoer, blijkbaar, om je ook te melden bij de politie... Dat je dat gedaan hebt. Dan blijf je dus weg. En dan hebben we dus inderdaad die billboards nodig hè, aan de muren... Om die gasten te vinden. Dan is dat toch zeer redelijk... Jawel, maar ik heb het even over de hoogte van de straat. Ja, dat en zie ik het, je eigenlijk, Het zijn eigenlijk twee, twee aparte dingen. En ik vind van dat op het moment van dat dus de politie beslist... dat ze op een billboard mogen... en justitie... Ja. dan vind ik het niet terecht. Want dat is de uitvoerende macht. Op het moment dat de rechtsprekende macht... die vonnust... die kan op een gegeven moment beslissen... of iemand op een billboard komt of niet. Want er moet namelijk vaststaan... ...dat de politie daarin geen fouten maakt... ...en van dat daar op een gegeven moment een afweging plaatsvindt... ...voor nou, nou. de rechterlijke macht... ...en die zegt op een gegeven moment van... Nou, als er, ...Kijk, luister, eigenlijk kan niemand ontkennen... ...dat als uh, zo'n hooligan met een staaf bezig is... ...om op een politieagent in te slaan... ...van hij is vast onschuldig. Nee, Want hij is... Daar, precies. Daar moet ze helemaal geen moeite mee hebben, een rechter... ...om daar een voordeling aan te knopen... ...die alvast, net als, een voor of als in voorarrest... Dat je zegt van nou, hij mag op een billboard, want je okay. ziet hem bezig. maar dan heb je ze vaak nog niet. Je moet ze eerst uh, zien te pakken. Henk, we laten het erbij. Ja, ja, nee, dankjewel, ja. want hartstikke goed dat je belde. 0800 1121 geef Ralschoppers het volle pond. Ze hebben hun privacy verspeeld, zeg ik. 0800 kunt u bellen. En dan 1121. Meneer Van Resta Tilburg. Ja, goedenavond. Je mijn Hans, ja. Dag Hans. Ik vind dat je je privacy kwijt bent, als je dat soort criminele activiteit uh, pleegt, zeg maar. Hè? Ja, dus, uh... Ervan af van je Maar ze moeten wel 100% zeker zijn, dus er moet wel een commissie zijn, of eventueel, uh, inderdaad, heel snel een rechtspraak. Dat uh, beelden uh, voldoende zeggen over de juiste persoon, zodat er geen onschuldigen natuurlijk in beeld komt. Dat is een goed punt, denk ik. Dus ook wat voor hetzelfde geld heb je dat soort mensen ook in je, in je vriendenkring rondlopen. Dan weet je er niks van wat ze worden, want hun privacy wordt beschermd. Ja, nou daarom. Ik ben ook al blij. Als ik, als ik, als ik een vriend zou hebben die ja. op een billboard hangt, dan ben ik in ieder geval blij dat ik het ook weet, uh, zal, ik, zal ik maar zeggen. Nee. Hans, dankjewel. Ik ja, sorry. Oké, okay, goed sir. Ja, ik kan me nog herinneren ja. dat er in Tilburg iets gebeurde en uh, mensen wisten nergens waarvan, want er gingen gewoon granaten naar binnen. Want ze moesten iemand hebben, dus er ging een handgranaat naar binnen. Maar als je daar op een feestje zit, dan ben je natuurlijk op het verkeerde adres op dat moment. Ja. Nou, is... Als je niet weet wie wie is, dan weet je ook niet waar je mee omgaat natuurlijk. Precies. Hans van Rest, dank je wel voor het inbellen. Uh, u kunt ook twitteren, hashtag uh, Eerdmans, hashtag WNL. Ik zeg dus, geef Schoppers het uh, volle pond. Ze hebben hun privacy verspeeld dat naar aanleiding van politierechters in Rotterdam. Die hebben gezegd van ja, ze zijn op, op beeld uh, vertoond terwijl ze nog verdachten waren. Dat gaat dan mooi van de straf af. Dus er kwamen een paar flutstrafjes uit Dat zijn dan werkstraffen van 80 tot 100 uur. Ik kan daar bijna niet bij met mijn verstand. Um, aan de lijn nu Erik van den Burg. Hij is wethouder onder andere van Sportzak in Amsterdam. Erik, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Erik, jij bent uh, sportwethouder. Jij, jij hoort wat er gebeurt in Rotterdam. Uh, hoe vind je dat mensen strafkorting krijgen omdat ze eigenlijk opgespoord moesten worden? Hoe is nou, dat? Ik snap er helemaal niks van. De politie hangt met enige regelmaat aan uh, de gevel van de politiebureaus van die uh, foto's met uh, opsporing verzocht. Deze persoon wordt gezocht voor. We hebben zelfs televisieprogramma's ja. waarin de politie beelden laat zien van mensen die verdacht zijn. Uh, dan zie ik niet in wat het verschil is tussen uh, bij opsporing verzocht foto's laten zien van iemand of het op billboard's laten zien van, uh, van iemand. De politie communiceert er duidelijk bij dat het hier niet gaat om uh, daders, maar om verdachten. Dus ik snap werkelijk niks van de uitspraak van, uh, van de rechter. Nou. En uh, los daarvan, uh, als ik inderdaad die beelden me nog voor ogen haal van vorig jaar. Ik zou bijna zeggen die angstige gezichten van die politieagenten met ja. die pistool in hun hand. Dan vind ik werkstraf straffen... Um, Onbegrijpelijk. Nou, het is onvoorstelbaar. Gelukkig vindt het OM het ook die radicaal mee oneens en gaat het OM in hoge beroep. Maar inderdaad, je zegt: uh, Kijk, wat wij dus niet weten is: een programma als opsporing verzocht op tv. Daar zullen misschien al die daders die wij langs zien fietsen, daar in al die juwelierszaken enzovoort, die zullen misschien enorm lage straffen krijgen, omdat ze dus blijkbaar op tv zijn geweest. Ben je daar ook bang voor? Nou ja, in de praktijk zie je dat dus niet gebeuren. Dus daarom snap ik deze uitspraak van de rechter ook niet. Want blijkbaar vinden we dus Opsporing Verzocht, een programma waarin het kan. Vinden we dus die posters op politiebureaus van uh, wie heeft deze persoon gezien, uitstekend. En op dat moment dat het op een billboard in Rotterdam wordt gegaan, kan het niet. Terwijl ik dus denk, het is juist heel slim om het te doen op zo'n billboard. Ja. Want dan kun je het ook heel e e specifiek doen in een stad waar de daders wonen. Want de kans was het toch wel vrij groot als in Rotterdam uh, rondliepen... en niet in Amsterdam in dit geval. Nee. Dus dan is het ook heel goed om het juist zo te doen. Ja. Ja, en, ik en ik hoor ook de hoofdofficier van Amsterdam... hoor ik juist vandaag ook zeggen... we moeten meer gebruik maken van foto's om daders te pakken. En ik denk, ik ben het helemaal met het Openbaar Ministerie eens... Je moet proberen uh, daders op te sporen. Dan zijn het nog formeel verdachten. Maar dat, dat communiceert men ook altijd netjes. En gebruikt daarvoor moderne opsporingsmiddelen. of ja. het nou billboards zijn, televisieprogramma's of Twitter. Hey, en Erik, als er nou van, van die hooligans zich weer in Amsterdam zouden melden. Ben jij dan een voorstander om ze integraal aan de, het, het hek van de arena te hangen? Ik bedoel dan de foto's uiteraard. <laughs> De foto's uh, rondom de arena hangen... zou ik een goed middel vinden om mensen te op te pakken... waarvan je weet dat ze voortdurend rondom de arena zitten. Heel goed voor jou. Erik, ik had nog een vraag even uit puur interesse... omdat je ook VNG-onderhandelaar bent. Een heel ander hoofdstuk waar we instappen. Maar net is bekend geworden dat de VNG gewoon keihard volhoudt... om niet de, de, de nullijn voor ambtenaren te handhaven... maar gewoon weer een plus in te zetten. Hoe kijk je er even als onderhandelaar naar? Hey, dan moet je een onderscheid maken tussen de afgesloten CAO 11 en 12. Die houden we in stand. Dat staat in het persbericht... En de nieuwe CO-onderhandelingen voor volgend jaar. Want daar zal gewoon wel geconformeerd worden aan de lijn van het kabinet, namelijk nul. Dus dit gaat, uh, de persbericht van vandaag gaat over de CO um, ja. 2011-2012. Kijk aan. Dus Oké, okay, daar verandert het niet het uh, niet, niet standpunt in wat jij, uh, wat jij voor ogen had. Uh, Absoluut ook, niet. Nee. De nullijn moet gevolgd worden. nullijn moet gevolgd worden. Nou, even wel eens even een zijstapje. Blijf anders nog heel even luisteren. We gaan wat melders, uh, bellers uh, in, uh, in, uh, in, uh, in het programma halen. En ook de twitterhuis, want er komt uh, genoeg binnen. Blijf hangen. Erik van den Burg, uh, voetbalwethouder dus in Amsterdam. En ik heb ook een goede tegenstander, Harold van der Kruis, nu uh, uit Rotterdam. Goedenavond. Nou, ik ben geen tegenstander hoor. Ik ben het volledig eens met, uh, met de stelling. Oké, okay, er stond oneens bij je naam. Dat, dat is misschien standaard. <laughs> oh, oké, okay, nee. Nee, ik vind uh, die hooligans die hebben hun recht verspeeld. En uh, daarbij komt uh, dat het er van tevoren ook duidelijk is aangekondigd... dat mensen daar op, uh, dat ze die foto's op billboards uh, willen gaan plaatsen. En ik denk, ja, als je daar in de buurt bent geweest... Daar ben je niet, uh, je staat niet toevallig op zo'n foto. Als je ziet dat daar uh, rellen nee. zijn, dan zorg je wel dat je daar uit de buurt bent... ...dat je daar niks mee te maken wilt hebben. Ja. En de rechter die oordeel laten wel of dat je schuldig bent of niet. Ja. Kijk, ik vind, uh, die verdachten moeten uh, moet opgespoord worden. En, uh, nou kijk, het bizar nou, is, is... Ik sluit me helemaal aan bij de wethouder. Ja, Sorry. nee, en ik ook. Maar kijk, ik snap het ook echt niet. Want de mensen staan op beeld. Daar is er gewoon feitelijk van te zien dat ze die handelingen plegen. Hè? Dat ze dus die staven willen gooien naar de politie, dat ze aan het rellen zijn. Dan zou je toch zeggen, wat is daar... Daar is toch geen spel meer tussen te krijgen? Nee, helemaal niet. Als er, uh, als er namen bij staan, die, uh, die juwelier uh, uh, die vermoord is, dat vind ik nog een andere zaak, dat ze met naam en toenaam genoemd worden. Ja, dan zou de politie een, een foutje kunnen maken met het zijn misschien andere mensen. Ja. Maar in dit geval uh, komen er ook geen namen bij en uh, nee. de rechter die orde laat wel of dat je schuldig bent of, of onschuldig en als je niet uh, herkend wordt. Ja, dan herkennen mensen je ook niet, uh, je, je naam staat er niet bij. Dus daar gaan mensen ook niet uh, weten nee. dat je er direct uh, of ontrekken staat. Oké, okay. uh, dus. Harold, dankjewel voor het inbellen. Uh, Rien Spit, goedenavond. Goedenavond. Dag Rien. Ja, ik ben het, ik ben het helemaal eens met de stelling op zichzelf. Maar om nou dit soort discussies te voorkomen, heb ik de volgende suggestie. Ja. Laat een onafhankelijk rechter de beelden bekijken. En laat die dan beslissen ja. of dit opsporingsmiddel of dat toegepast wordt. worden. Dat wil zeggen, die rechter bemoeit zich dus niet met de strafmaat. Dat is een andere rechter. Die rechter, die bemoeit zich alleen maar met het feit... ...van uh, gezien de beelden die ja. ik nu zie, mag, mag justitie dit ja. opsporingsmiddel binnen Een soort ge ja, rechter, rechtercommissaris zeg je eigenlijk heel vroeg in... ...maar ben je dan niet toch te laat, omdat het ook bij de is in Den Haag bijvoorbeeld... ...ging het echt om de eerste 24 uur, toen zat die, die, dat, ja. die zak hooi zat al in uh, Georgië. Ja, nou ja, dan, dan moeten we iets in het leven roepen... Uh, uh, uh, ...en dan moeten we dat onafhankelijk maken bij een, een persoon of een instituut... Maar dat wel weer in de vloer geregeld kan worden. Nou, Oké, okay, Rinder viel even weg. Even Erik van den Burg, hang je nog aan de lijn? Ja, uiteraard. Ja, het laatste, even de laatste vraag. Is dat een idee, een soort beeldrechter in een heel vroeg stadium... dat je even toch snel een rechtercommissaris laat oordelen van... ja, ja, ja, mag op het uh, billboard? Nou, daar kan ik me heel wat meer voorstellen. Wat we ook zien is dat op het moment dat mensen worden vastgezet... een rechtercommissaris oordeelt van houden we iemand langer vast. En ja. ik denk dat, dat je dat hier prima zou kunnen doen... Uh, om, te, om een toets in te bouwen. Dat lijkt me uitstekend. Oké, okay, dankjewel Erik van der Burg. Berg, sorry, uh, wethouder in Sportzaken Amsterdam. We gaan zo dus naar de, de strafadvocaat. Uh, We gaan nog even kijken naar de bellers. 0800 1121. Ik zeg heel veel, schoppers het volle pond. Ze hebben een privacy verspeeld. Rick Jansen, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben ook heel erg eens met uh, de wethouder. Die uh, begrijpt het. Van Amsterdam, geloof ik, hè? Ja, zeker. Eh... Uh, Weet je, je moet gewoon uh, normaal doen en dat moet iedereen, en die moet zich gedragen. En uh, je moet natuurlijk wel zeker zijn uh, dat het degene is, maar ja, daar heb je al die beelden voor. Ja. En uh, ja, ik ben het ongelooflijk roerend mee eens van waarom mag het dan wel allemaal op tv, met al die programma's. Precies. En dan gebeurt er uh, dit en je wil ze pakken, je wil nou eens een keer dat ze worden gestraft en dan krijg je dit. Ja, ik, ik begrijp het niet, dit is echt weer Nederland op zijn kroms hoor. Ja, eens Rick Jansen, dankjewel. Nou, er is eens, eens, eens al om, moet ik u zeggen, bij deze, deze stellingname. Dan is het nodig en hoog tijd om naar een tegenstander te gaan. Frank van Ardennen, goedenavond. Hey, goedenavond. Een zeer goedenavond strafadvocaat, zeg ik dat goed. In, uh, waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam, precies. Uh, Frank, fijn om hier te spreken. Ik zeg dus, en heel veel luisteraars zijn het ermee eens, geef ze gewoon het volle pond. Verdachten uh, hebben hun rechten verspeeld. Reageer. Ja, we, ja we moeten even, ik moet een paar stapjes maken. In de eerste plaats, ik hoor je zeggen in het begin van de uitzending... ...de niet-criminele delen van Nederland, althans mensen in Nederland... ...die worden recht in het gezicht getrapt. Voor al die niet-criminele mensen, en ook criminele mensen... ...is er een regel, en die is opgenomen in een Europees verdrag... ...die aangeeft dat je respect moet hebben... ...en ieder heeft recht op het respect voor het privéleven. Dat willen we allemaal. Alleen, zegt het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. als er concrete verdenkingen zijn tegen iemand. Ja. en dan kom ik op dat woord verspelen. Hè, dan uh, verspeel je rechten. Maar als je dan inbreuken gaat maken op dat privéleven. bijvoorbeeld het afluisteren van je telefoon. iemand observeren. dan moet dat bij wet geregeld worden. Nou. Uh, ...als uh, jurist Eertmans, weet je ook... ...proportionaliteit, subsidiariteit... Hè? ...het moet evenredig nou. zijn, het middel en doel... schadelijke oplossing... Ja. ...dat moet in die wet geregeld worden. Wat is nou het geval? Het argument van de wethouder... ...we doen het al jaren via opsporing verzocht... ...gaat niet op, want dit is voor het eerst... Uh, Flikkerschild, mijn collega en ik... ...hebben jarenlang gewacht op een... ...ik noem het maar even een casus... ...waarop we dit verweer los konden laten... ...dat is nog nooit eerder gevoerd... ...want we zeggen... De, het Europese verdrag zegt, je moet inbreuken in de opsporing, hè, die je met de opsporing ja. verricht, moet je bij wet regelen. En het vertonen van foto's, want het ging niet eens om een billboard, maar het ging om een foto die via internet verspreid werd. Ja. Die, die opsporingsmethode, en wat we ervan vinden, of dat nou moet of niet, nee. moet ik zou zeggen, bij serieverkrachtig uh, uitstekend. Maar dat middel... ...aan zich is niet bij wet geregeld. Maar wat zegt dan en de... Dat is, je... En dat is een ja. vormverzuim. Frank, je zegt het is een vormverzuim. Inderdaad, de, recht, de, de, wet, de wettelijke regeling ontbreekt. Maar als je nou de, de auteurswet op naslaat... ...die, zegt, die bepaalt dat afbeeldingen van personen... ...mogen worden gemaakt in het belang van de openbare orde en veiligheid. Dat is dan toch ja, al geregeld ja. in die auteurswet? Maar als het, als het gaat leiden tot strafvervolging... ...dan hebben we met de auteurswet niks te maken. Dan hebben we het puur over strafvordering en, en dan moet er dus een regeling zijn en of het nou een goed middel is of niet, dat staat even bij. Buiten... Nee, maar ik snap jou wel. Alleen dit is de juridisering van de samenleving. waar, waar, waar jij natuurlijk werk van en je boterham mee, mee smeert. maar waar ik mij totaal niet meer in kan herkennen. Sterker nog, ja, als je. je maar, is nee, maar Frank, Frank, Frank. Het gaat erom. Redelijkheid en billijkheid is, geloof ik, een van de, zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons strafrecht. Dit is natuurlijk volstrekt redelijk en billig dat je getoonde beelden waar hooligans op te zien zijn. dat je daarmee de opsporing bevordert. Dat zal ieder mens in dit land redelijk en billig vinden... tenzij je dezelfde dader bent. En dan nog, en dan nog is het een, in een ieders belang dat er waarborgen zijn wanneer dat getoond wordt. Want ik heb ook zaken meegemaakt waar mensen op beeld stonden... die achteraf niets met een zaak te maken bleken hebben. Opsporing gezocht, laat wel eens fouten zien. Hè? De, de verkeerde pinner, iemand die voor een skimmer pint, die heeft soms pech. Er moet een wettelijke basis zijn zodat er getoetst kan worden wanneer je zoiets inzet. Het gaat vooral nu om dat, dat je... Nu, nu, nu gebeurt dat ook, via ja. een richtlijn van het OM. Prima, maar het is niet zoals het juridisch geregeld moet worden. Is... En ik zou zeggen, wees blij dat het in een zaak met, met uh, uh, uh, uh, ja, wat meelopertypes uh, uh, tot, uh, tot uiting is gekomen... En niet in een zaak met een serie verkrachtigd. Nou, dan mogen, dan mogen we inderdaad de lieve heer op onze knieën voor danken. Maar het feit dat nu die agenten, als je die ziet en, en je ziet wat ze gezegd hebben, ze, waren, ze vreesden voor hun leven, ze voelden zich als rat in de val zitten, ze hebben een pistool moeten trekken om die hooligans van zich af te houden, dan denk ik dat dit een zeer koude douche is voor deze agenten. En dat jij zegt van er moet een regeling komen, oké. Okay, maar het feit dat dit dus leidt tot strafkorting is weer een grote blunder van formaat. Dat ben je dan wel nou, mee eens. Ik... Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, want er wordt nu geroepen... ja, maar de Hoge Raad staat wel eens geringe inbreuken toe op de privacy, zegt het OM. Ja, maar dit is geen geringe inbreuk op de privacy. Als je op tv te zien bent, als je op internet te zien bent... even ongeacht de verdenking en waar het, waar het vandaan komt. Ja, ja. Het, is een, het is een zeer ingrijpende inbreuk. Nee, zeker. Dan zou ik zeggen, als reactie zou ik zeggen... om te voorkomen dat in andere zaken dit ook gaat gebeuren... want het kan ook tot bewijsuitsluiting leiden. Uh, en dan zou ik zeggen ga als de weer gaan met de Koenders coalitie aan tafel... en zorg dat er zo'n wet komt. Ja, ik dat zou ik mijn reactie zijn. Ik zou absoluut als rechter ook zeggen... op, welke, op basis van welke regeling je dan wel uh, dit uh, kan doen. Maar goed, blijkbaar kan dat niet. Nou hoop ik niet ja, dat die juwelier in Den Haag... dat, dat de moordzaak daar dat die ook leidt tot strafvermindering. Uh, daar ben ik dan heel erg bang voor. Maar wat vind je van het idee, Frank, uh, dat, dat, dat net geopperd werd... Uh, om een soort beeldrechter in een heel vroeg stadium te laten beoordelen... oké, okay, mag wel of mag niet uh, het gezicht op, uh, op de billboard of op de website? Ik denk dat je daar al een, een waarborg hebt... dat, dat, uh, dat een, een, een meer, uh, laat ik zeggen, bescherming van, van, van, ten behoeve van het voorkomen van fouten... Als je onafhankelijk iemand laat uh, kijken van... Nou, is er inderdaad een stevige verdenking deze, tegen deze persoon? Is het feit ernstig genoeg? Hè? Want ja, je kunt natuurlijk... Voor het jatten van een fiets kan je iemand op, uh, ja. op uh, internet zetten. Maar um, nou ja, ik denk dat dat uh, te ver is. Oké, okay, Frank van uh, Ja, we hebben op lijn drie even Joel van het Doel. Hij is uh, zelf uh, ex-hooligan, zoals hij zich noemt. En hij was erbij, bij de, de rellen van v bij Feyenoord. Uh, Joel, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij bent een ex-hooligan. Uh, ja, hooligan vind ik nogal een groot uh, woord. Ik bedoel, Wanneer ben je nou een hooligan? Uh, als je een agent met een ijzeren staaf uh, te lijf gaat uh, of een keer een steen gegooid hebt. Uh, ik ben zelf nooit een, een agent te lijf gegaan met een ijzeren staaf. Laat ik dat er wel even bij zeggen. Ja. Uh, maar ik heb wel in het verleden wel eens wat dingen geflikt, ja. En in de, in de cel in, in, in, in de bak gezeten? Uh, ik heb nooit in de bak gezeten. Ik ben nooit gepakt. Maar ik heb wel een aantal dingen gedaan binnen die groep. Oké. Okay. Ja. En wat ja. vind je? W dit, dit hele dossier, jij, er, jij was erbij. Je hebt die agenten in nood zien staan, eh, blijkbaar. En, en nu wordt er ja. met, een, met een werkstrafje van 100 uur uh, gaan, de, gaan de daders heen. Wat zeg je? Ehm... Uh, ik vind dat voor degenen die werkelijk dus iets gedaan hebben... Hè, dus die echt uh, te ver zijn gegaan... en dan heb ik het echt over uh, mensen met een ijzeren staaf uh, aanvallen... Uh, dan vind ik het eigenlijk, uh, ondanks dat ik uh, misschien uh, zelf in het, in het verleden ook wel in die groep zat... Uh, vind ik het een te lage straf. Maar om, uh, dus ik ben het he, eens, gedeeltelijk eens met de stelling. Ja. Maar aan de andere kant... Um, uh, vind ik ook wel dat er dus foto's geplaatst worden van ja. mensen uh, die dus daar omheen staan. Ook wel eens een keer een steen hebben gegooid of misschien iets gedaan wat niet helemaal juist is. Vanuit emotie, ja, maar... uh, vanuit de clubliefde of vanuit... Pastie, vanuit de, zet, de clubliefde, club was... maar, maar er gebeuren dingen en dan zeg ik altijd, je was erbij, dus je bent erbij. Je, je staat er gewoon omheen te kijken en dan ben je dus machtig. Ja, maar dat, is niet die, dat, is niet maar dat heeft niet te bent, maken met het feit Frank... dat je iemand te lijf gaat met een ijzeren staaf. Dat, dat kan ja, je niet en je was, je, was er bij, je was er bij, bent erbij, is nog steeds niet de gangbare jurisprudentie. Nee, helaas niet, Frank. Dat ben ik met je eens. Even tot slot, Joel. Even naar Joel, de, de ex, Even jongens, ik ga terug naar Joel, de ex-hooligan. Is het, is het een prestige om als hooligan eh, op zo'n billboard te hangen? Want dat werd ook geopperd in de show. Is dat een. een... Nou, ik zou daar uh, als uh, hooligan, uh, ik gebruik het woord supporter, <laughs> ja. um, stop me, <laughs> uh, Ik zou daar absoluut niet van gediend zijn als supporter. Uh, maar verwacht je dat hooligans of... daar juist tegen, dat, dat, dat, dat, dat het misschien bevorderend kan werken? Dat je op zo'n billboard hangt, dat mensen dat stoer vinden? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, wel, ik, uh, nee, absoluut, nee, nee. Dat wordt zo ik, niet beleefd. Ik ben dat dat absoluut niet zo is. Oké, okay, Joel. Ik zet even een punt, ja. want we zitten bijna aan het einde van de uitzending. Ik wou nog heel eventjes meneer Ralf Margan dan aan de lijn hangen. Houden, meneer Ralf. Ben je daar, Ralf Margan? Ja, ik kan nog willen zeggen, die term van onrechtmatig verkregen bewijs... ...voor, voor zware criminaliteit, die, ze, die moet volledig vervallen. Dat, dat is, daar begint het eigenlijk al mee. Ja, ik vind alle opsporingsmethoden, de technische parameters die, die er beschikbaar zijn... ...die moet je daarvoor in kunnen zetten en dan moet er niet achteraf gezegd worden van... ...dit is onrechtmatig verkregen bewijs. Dat, dat vind ik een grootste waanzin die er is, weg daarmee. En als er wetten zijn die dit in de weg staan... Dan moet, die wet, dan moet die zo snel mogelijk veranderd worden. Daar kan het parlement uh, ja. in de gang mee gaan. En dan zou ik okay. zeggen, ga je gang. En zorg dat dat voortaan niet ja. meer leidt tot, tot, tot het uh, uitbreiden van idioten. Dankjewel, Daar zet ik een punt. Want ik moet ook bedanken Frank van der Denne. Helaas, we zijn er doorheen. We zouden een half uur verder kunnen. Er wordt heel veel getwitterd nog. Maarten zegt, hang in je winkel gewoon een bordje op. Dat je bezig bent met een live tv-uitzending. Streams en de beelden zijn legaal en staan online. Er uh, staan nog heel veel tweets klaar. U kunt kijken op... Uh, Hashtag WNL, hashtag Eerdmans, het is een pittige discussie geweest. Dank aan uw deelnemers en u kunt dus verder kijken. Straks op deze zender Kunststof met Giel Belen daar te gast. Morgenavond weer een nieuwe avondspits om half zeven. Gaat tot dan. Zaterdag om 2 uur een nieuwe Tross Autoshow. Heb je hem weer? Ja? Sinds het Indiase Tata bepaalt wat er met Jaguar en Land Rover gebeurt, gaat het goed met beide merken. Wat hun plannen zijn en hoe ze de concurrentie te lijf gaan, hoort u van Mac Biedemann, directeur Jaguar Land Rover Benelux. Een heel leuk verhaal, maar wilde ik het helemaal niet over hebben. Oh, In de wekelijkse rij-impressie... De nieuwe Rolls-Royce Phantom. Dat is eigenlijk de Rolls-Royce-benaming voor facelift. En natuurlijk het laatste autonieuws Zaterdag om twee uur in de Tross Auto Show. Het wekelijkse openprogramma op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zo'n vijf jaar geleden heb ik mezelf een doel gesteld. Dat beleggingsdoel is niet veranderd, maar de wereld om ons heen wel. Met andere woorden, ik kan wel wat ondersteuning gebruiken...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 En nu extra voordelig bij Libris. Leuk idee voor moederdag? Mijn moeder heeft hem al. En ze was er vast erg blij mee. Libris, boeken van vlees en bloed. De eerste maal dat ik hoorde van de chicken sticks van Iglo, was ik helemaal van: O, oh, onglaublich, wonderbaar. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip drin zit, was ik zoiets van: nee, man, schade, plofkip. Kom op, Iglo. Maak deze chicken sticks nou eens echt ongelooflijk en wonderbaar. En haal die diep daar draags. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Alleen bij Libris. Vloed van Suzanne Smit. Voor maar 4,95. Dit is Radio 1.